Door de tengere caféhouder nagekeken, verlieten de rechercheurs het etablissement van smalle Het begon al te schemeren, en een miserig regentje daalde op hen neer. De oude iepen aan de wallenkant, dropen, en het schaarse bleke licht van de lantaarns, deed de gladde straatsteentjes glimmen. Over het drabbige water van de gracht hing een grauwe sluier. Ondanks het nog betrekkelijk vroege uur en het trieste weer, was het druk geworden op de wallen. Een leger van behoeftigen geschuivelde langs de vele etalages met de meisjes en vrouwen in een zacht roze gloed. Bij het scheefgezakte pandje op de Achterburgwal, waar sinds kort enige exotische schoonheden uit een ver Afrikaans land waren neergestreken, stonden zelfs mannen in de rij. De kok bekeek die uitzonderlijke belangstelling met enige bevreemding, maar nam niet meer de moeite om het fenomeen te analyseren. Hoewel hij als regisseur aan de Warmoestraat het seksbedrijf al meer dan een kwart eeuw van nabij volgde, was het verschijnsel hem wezensvreemd. Hij kon zich, ondanks geestelijke inspanningen, niet vereenzelvigen met die zwijgend wachtende mannen in de rij voor de Afrikaanse schone. De grijze speurder zette de kraag van zijn regenjas omhoog en schoof zijn oude hoedje wat naar voren. De onthullingen van de tengere caféhouder hadden hem verbijsterd. Het was een wending die hij niet had verwacht. Tegen zijn gewoonte in, was de oude regisseur lang in het café van Smalle Lubietje blijven plakken, drinkend, babbelend, tastend, zich koesterend in de ijdele hoop, dat het hem zou gelukken om de tengere caféhouder tot meer openheid te verleiden. Wie was die geheimzinnige man of vrouw, die een prijs op het hoofd van de beide neven Wouter en Walter van Fluidenberg had gezet? 25.000 gulden per man, een aanzienlijke som geld. Want vele, vaak jeugdige pistoolridders waren, zo wist hij, tegen een geringer bedrag tot moord bereid. Vanuit de oude kennissteeg slenterden de beide regisseurs over de brug naar het Oude Kerksplein. De grijze lichten in het voorbijgaan beleefd zijn hoedje voor een bejaarde prostituee, die op de hoek van de Sint-Anne-Dwarsstraat in de regen van onder een paraplu naar hem wuifde. Hij keek opzij naar Vledder, die naast hem voortschokte. ''Volgens, smalle Louwietje sprak hij pijnzend, ''had men niemand bereid gevonden om de klus te klaren. Eerlijk gezegd verbaast mij dat een beetje.'' Zoveel scrupules heeft men heden ten dagen niet. Fledder schudde zijn hoofd. We hebben tegenwoordig toch een lafstelletje jongens. Op zijn jonge gezicht lag een grijns van afkeer. Een oud vrouwtje beroven, een weerloos mannetje tillen. Maar als ze 25.000 gulden kunnen verdienen om iemand neer te knallen die de reputatie heeft dat hij ook trefzeker een revolver kan hanteren, dan geven ze niet thuis. De jonge regisseur snoof verachtelijk. Lafbekken. De kok glimlachte. Ik denk dat men het risico te groot vond. Fledder ademde diep. Risico? herhaalde hij pijnzend. Als je erover nadenkt, de man of vrouw die blijkbaar vrij openlijk een forse prijs op het hoofd van de beide broers zetten, lief daarbij toch zelf grote risico's? De kok knikte. Inderdaad, in dubbel opzicht. Dubbel? De kok knikte opnieuw eventuele chantagegevolgen door de mensen aan wie hij of zij het aanbod deed, en de niet geringe mogelijkheid dat de beide broers op een of andere manier van het aanbod op de hoogte werden gebracht. Walter en Wouter hebben nog steeds intieme relaties met de Amsterdamse onderwereld. Fledder schudde zijn hoofd. Ik begrijp er totaal niets van, sprak hij vertwijfeld. Waarom heeft iemand er 50.000 gulden voor over om de twee broers uit de weg te ruimen? Ik bedoel, via deze weg. Met veel geld hengelen naar een beroepsmoordenaar. Het lijkt wel een wanhoopsdaad. Of een uitdaging. Fledder keek verrast opzij. Een uitdaging? De kok knikte. Misschien wil iemand wel dat het verhaal van zijn of haar aanbod de beide broers bereikt en dat het duo W in paniek gaat reageren. Je bedoelt, net zo paniekerig als op dat valse bericht van overlijden? Precies. Fledder stak zijn beide armen omhoog. Maar waarom? De kok wreef met de rug van zijn hand de regen uit zijn gezicht. Ik kan je op die vraag nog geen antwoord geven, sprak hij somber. Naar mijn gevoel is er een spel gaande, een sinisterspel, geleid door iemand die de psyche van de beide neven heel goed aanvoelt. Bij benadering weet hoe ze op... Bepaalde situaties gaan reageren. Fledder blikte opzij. Een spel om. 5,5 miljoen dollar? De kok zweeg. Vanaf het Oude Kerksplein liepen ze via de Enge Kerksteeg naar de Warmoestraat. Toen ze de hal van het politiebureau binnenstapte, wenkte Jan Kusters hen van achter de balie. De kok liep op hem toe. Zit er boven iemand op mij te wachten? vroeg hij meesmuilend. De wachtcommandant schudde zijn hoofd. Er heeft wel iemand naar je gevraagd. Wie? Jan Kustus trok zijn schouders op. Ik heb zijn naam niet genoteerd, hij zou straks terugkomen. Hoe zag hij eruit? De wachtcommandant tekende wat vaag in de ruimte. Een jonge man van een jaar of dertig met een grote zwarte hoed met een glimmend wit lint erom. Vledder heigde in de nek van de kok. Richard Roosendaal! De kok keek strak naar de jongeman, die met zijn opvallende hoed op de knieën schuin naast hem aan zijn bureau zat. U had, opende hij streng, op de avond van de moord een afspraak met dokter Achterbos. Richard Roosendaal keek hem verrast aan. Hoe weet u dat? Dokter Achterbos noteerde uw naam. Maria Poelstra, zijn assistente, vond die notitie later naast de telefoon. Richard Rozendaal knikte. Ik had hem gebeld, reageerde hij bedaard. U wist van het bestaan van dokter Achterbos? Richard Roosendaal knikte opnieuw. Sinds die morgen op de begraafplaats Sint-Barbara, laat het overlijden van oom Frederik mijn zuster Patricia en mij niet meer met rust. We willen weten wat er precies is gebeurd. Als we kunnen bewijzen dat er rond de dood van oom Frederik onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, dan de kok onderbrak hem. U en Patricia hopen nog steeds op een deel van de erfenis? Richard Rosendaal knikte nadrukkelijk. We menen ook dat we er recht op hebben, en dat Wouter en Walter iets hebben ondernomen, iets onrechtmatigs, om de gehele nalatenschap van om Frederik te bemachtigen. Wat, wat hebben ze naar uw mening ondernomen? Richard Roosendaal trok een pijnlijk gezicht. Ik heb geen flauw idee. In ieder geval waren notaris Van de Hoeve en ook die nare dokter Achterbos daarbij betrokken. Dat is uw overtuiging. Richard Roosendaal tikte met de toppen van zijn vingers op het bureau van de kok. Absoluut, sprak hij ferm. Dat was ook vanavond de reden van mijn komst. Ik wil dat u uw onderzoek daarop richt. De kok negeerde de opmerking. Hij plukte nadenkend aan zijn onderlip. U bent uh, die avond uw afspraak met dokter Achterbos nagekomen? Richard Roosendaal liet zijn hoofd iets zakken. Ik had antwoordde hij traag, tijdens mijn bezoek aan het bevolkingsregister gezien, dat ene dokter Achterbos aan de Saxe-Weimarlaan, in zaken de dood van om Frederik van Fluitenberg, een verklaring van overlijden had afgegeven. Toen ik dokter Achterbos belde, heb ik hem gezegd dat ik ernstige maagklachten had, en geen tijd en geen gelegenheid om normaal op een spreekuur te komen. Ik zei hem ook, dat ik nog geen enkele arts had kunnen vinden, die een juiste diagnose had gesteld. De kok glimlachte. U wilde de ware reden van uw komst niet opgeven. Richard Roosendaal schudde zijn hoofd. Ik wilde niet dat hij zich op mijn vraag over de dood van Oom Frederik zou kunnen voorbereiden. En? Richard Roosendaal keek op. Aanvankelijk ontving hij mij minzaam, met de koele routine van een arts die een patiënt ontvangt. Maar toen ik hem de ware reden van mijn komst vertelde, werd hij woest. Bijna schuimbekkend joeg hij mij het huis uit. De kok deed de jongeman schuins aan. Hij leefde toen nog. Op het gezicht van Richard Rosendaal verscheen een zoete grijns. Dat moet u van mij aannemen. Moet ik dat? Richard Rosendaal maakte een gebaar van wanhoop. Ik heb hem niet vermoord. Hoe wist u van zijn dood? Richard Rosendaal zuchtte. Toen ik hem de volgende morgen rond de klok van elf uur probeerde te bellen, met het doel hem alsnog tot een gesprek te verleiden, hoorde ik van zijn assistenten dat iemand hem had doodgeschoten. Hebt u tijdens dat telefoongesprek aan de assistente uw naam genoemd? Nee. De kok boog zich iets naar hem toe. Enig idee wie voor de moord op dokter Achterbos verantwoordelijk is? Richard Roosendaal spreidde zijn beide handen. Dat is niet moeilijk. Mijn beide neven, Wouter en Walter. Geen twijfels? Nee. Motief? Richard Roosendaal maakt een schouderbeweging. Er klopt iets niet met de dood van een Frederik. En er klopt iets niet met zijn testament. Voilà. Daarom stierf notaris van den Hoeve En daarom stierf dokter Achterbos. Zo simpel? Precies. De kok grijnsde. Bewijzen? Dat is uw taak, sprak Richard Ernstig. Daarvoor heeft de gemeenschap u ingehuurd. De kok geniffelde. Tegen een kleine vergoeding. Richard Rosendaal negeerde de opmerking. Maar ik ben best bereid om u bij die taak behulpzaam te zijn. Zegt u maar wat ik moet doen. In zekere zin lopen onze belangen parallel. De kok streek langzaam met zijn pink over de rug van zijn neus. Van tussen zijn gespreide vingers keek hij Richard Rosendaal secondenlang onderzoekend aan. De oude regisseur overwoog of hij op het aanbod van de jonge man zou ingaan, bepeinsde op welke manier hij hem zou kunnen gebruiken. Maar hij besloot naar ampele overwegingen van zijn aanbod af te zien. Iemand heeft een prijs op het hoofd van u beide neven gezet. Richard Rosendaal keek hem niet begrijpend aan een prijs? De kok knikte. Ik heb horen fluisteren dat iemand geld heeft geboden om u beide neven te vermoorden. Richard Roosendaal slikte. Zijn fraaie hoed gleed van zijn knieën op de vloer. Wie? De kok maakte een hopeloos gebaantje. De tam-tam stokte. Ik bedoel, zover ging mijn informatie niet. Richard Roosendaal raapte zijn hoed op en boog zich iets naar hem toe. Hoeveel, hoeveel was iemand de dood van mijn beide neven waard? Vijftigduizend gulden. Richard Roosendaal floot tussen zijn tanden. Daarna knikte hij traag voor zich uit. Freddy, hij heeft veel geld van zijn moeder geërfd. Hoofdstuk 14. Toen Richard Roosendaal met zijn fraaie hoed uit de grote recherchekamer was vertrokken, zaten de beide rechercheurs zwijgend tegenover elkaar. Het was alsof hen de lust en de moed ontbrak om op het bezoek van de jonge man te reageren. Van buiten drong het straatrumoer tot hen door. Een dronken sloeber zong een lied dat de kok herkende. De oude rechercheur stond van zijn stoel op en deed het de raam open. Op de hoek van de heintje hoeksteeg, geleund tegen een pui van een café, stond een man in de regen te zingen. Toen hij de kok staande voor het open raam in het oog kreeg, stak hij zijn beide armen omhoog en zwol zijn gezang aan, rauw met lange uithalen. Er is een Amsterdammer doodgegaan, hij liet zijn hondje plassen op de wallen. Z'n rikketik was even blijven staan, en kijk, hij was al uit de koets gevallen, daar lag hij in de regen, modder op zijn goede pak. De oude regisseur maakte dankend een armzwaai naar beneden, en deed rillend van de kou het raam weer dicht. Het was guur buiten, te guur voor begin november. De dronken man zong in de regen door, gedempt, over een Amsterdammer, die was doodgegaan. Het lied stemde de kok weemoedig. Hij was in zijn lange rechercheleven bij de dood van heel veel Amsterdammers betrokken geweest. Dus soms had hij dat koel, cool, emotieloos kunnen verwerken. Soms ook was hij er verdrietig van geworden en had hij met moeite tranen kunnen onderdrukken. Het wel en wee van de Amsterdammers lag hem na aan het hart. Frederik van Fluitenberg, alias Frederik Fluweel, zo bedacht hij, was van geboorte een Amsterdammer, een gehaaide Amsterdammer, volgens burgerlijke maatstaven een pure crimineel, een boef. Maar vreemd, intuïtief, rationeel niet ondersteund, voelde de oude regisseur in zijn borst een gloed van warme genegenheid voor de man die hij in zijn leven slechts eenmaal ambtshalve had ontmoet. Die onverklaarbare tegenstrijdigheid tussen zijn gevoel en zijn verstand had de kok al verward vanaf het moment dat hij op die kille morgen op het intieme Sint-Barbara voor zijn rood granieten grafsteen stond. Rond de dood van Frederik Johannes van Fluitenberg drie jaar geleden hing een waas van geheimzinnigheid, waarvan hij na drie vermoeiende dagen van onderzoek nog geen enkele sluier had vermogen op te lichten. Er waren vermoedens en logische verbanden maar van een bewijsvoering in wettelijke zin was nog geen sprake. De oude rechercheur fronste zijn stoppelige wenkbrauwen. Was het werkelijk een monsterverbond tussen een notaris, een arts en de beide neven? De kok liet zich weer in de stoel achter zijn bureau zakken en voelde aan zijn kuiten. Een zoete glimlach gleed over zijn gezicht. De duiveltjes lieten het afweten. De oude rechercheur boog zich naar voren. Volgens Richard Roosendaal, vatte hij kort samen, had Frederik Johannes van Fluitenberg er al tijdens zijn leven voor gezorgd, dat Liesbeth van Ulvenhout, de vrouw van wie hij hield en met wie hij samenleefde, financieel onafhankelijk werd, Fledder knikte. Toen ze stierf, vervolgde hij, erfde zoon Frederik Johannes van Ulvenhout, Freddy, haar geld. Een kapitaal groot genoeg om vrij comfortabel van te kunnen leven. Op het brede gezicht van de kok verscheen een pijnlijke trek. En die Freddy zou er 50.000 gulden voor over hebben om de beide neven van zijn natuurlijke vader om te laten brengen? In zijn stem trilde de twijfel. Flatter spreidde zijn beide handen. Maar die Freddy liep. Vrijwel zeker de toedoen van de beide neven wel de erfenis van zijn natuurlijke vader, mis. De kok vreef over zijn kin. Voor hem een motief. Na drie jaar... Vledder trok zijn schouders iets op. Onmogelijk? De kok grijnsde. Ik krijg zo langzamerhand het gevoel, verzuchtte hij, dat in deze zaak alles mogelijk is. Vledder gebaarde voor zich uit. We hebben aan deze meerderjarige Freddy tot nu toe geen enkele aandacht besteed, en hij is toch ook min of meer bij de zaak betrokken. De kok knikte. Hij heeft hetzelfde belang als Richard Roosendaal en zuster Patricia. Precies. De kok kauwde nadenkend op zijn onderlip. Heb je zijn adres? Van Freddy? Ja, Freddy knikte. Dat heb ik destijds van Schatz van Ulvenhout gekregen. En het adres van de beide neven Wouter en Walter in Braschaat, Fledder knikte opnieuw, heb ik ook. De kok stond van zijn stoel op en waggelde in zijn zo typische slentepas naar de kapstok. Daar schoof hij zijn oude hoedje schuin achter op zijn hoofd en draaide zich om. Neem morgen wat extra zakgeld mee. Fledder kwam overeind en liep met een trek van verbazing op zijn gezicht naar hem toe. Extra zakgeld? De kok knikte. Ik ontmoet je morgenochtend om acht uur in de hal van het Centraal Station. Vledder keek hem niet begrijpend aan. En dan? De kok wurmde zich in zijn regenjas. We gaan naar Antwerpen. In het Centraal Station van Antwerpen kwam de lange trein knarsend tot stilstand. Met verkrampte knieën stapten de regisseurs uit en trokken in een stroom van reizigers mee naar de uitgang. Fledder keek zijn oudere collega van opzij bezorgd aan. Heb je geloofsbrieven bij je voor de procureur des konings? Nee. Heb je dan afspraken gemaakt met de heer Opdenbroeken, de hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie in Antwerpen? Ook niet. Fledder stak in wanhoop zijn beide armen omhoog. Je kunt toch niet zomaar, riep hij verbolgen, als simpele Amsterdamse regisseur onaangekondigd in Antwerpen misdrijven gaan onderzoeken? De kok bromde. Ik ben hier op bezoek, Flatter Snoof. Het is de vraag of je hier welkom bent. Ze zijn in Antwerpen niet zo erg op Hollanders gesteld. Er zijn hier staminees waar men voor Hollanders geen bolleken meer wil tappen. De kok keek hem verschrikt aan. Waarom niet? Fladder grinnikte vreugdeloos. Lees jij geen kranten? Onze landgenoten schijnen zich gedurende de weekenden hier zo te misdragen dat sommige uitbaters hebben besloten om Hollanders buiten hun staminé te houden. De kok lachte. Dat kunnen ze mij in Antwerpen niet aandoen, riep hij hoofdschuddend. Daar ben ik voor gekomen. Een schuimend bolleke. Hoe was het ook weer? Een um, schuimend bolleke door engeltjes gebrouwen? Fladder knikte instemmend. Dat heb je goed onthouden. En weet je, alleen de Vlamingen verstaan de kunst om het hemels te tappen. En Vlamingen wonen in Antwerpen. Beslist. Via fraaie monumentale trappen daalden de beide regisseurs van het perron naar een immense hal. Beneden staarde de kok omhoog naar bogen en ramen die tot in de wolken reikten. Een station als een kathedraal. Riep hij enthousiast: De Belgen weten wat een vermoeide reiziger toekomt. De oude regisseur keek nog eens rond en schudde zijn hoofd. Het is onvergeeflijk. Sinds die zaak van het Heilig Verbond der stervende, ben ik niet meer in Antwerpen geweest. Fledder reageerde niet. Vanuit het centraal station lag de keizerlei uitnodigend open: een brede, vrolijke boulevard van allure. Voor hen uit, onverzettelijk, massaal, dominant als het Empire State Building, torende het groot handelsgebouw in nevelige hoogte. De kok blikte bewonderend om zich heen. Opnieuw onderging hij de warmte, de charme die Antwerpen uitstraalde. In zijn oude hart kroop een blij gevoel. Het was alsof een Hollandse beklemming van hem afviel. En ineens besefte hij waarom er zoveel landgenoten wekelijks naar de seniorenstad trokken om zich te vermaken. Het was die geur, die ondefinieerbare geur van gezelligheid, die lokte. Met een wat ongedurige fledder aan zijn zijde, wandelde de oude regisseur bijkans doelloos door smalle middeleeuwse straten, bezag aandoenlijk oude geveltjes en onderging de rust en zoete pracht van de vele marktpleinen. Voor de duistere ingang van een staminé bleef hij staan en keek zijn jonge collega aan. Een bolleka? Fladder knikte en stapte voor hem uit naar binnen. Het was er stil, intiem en gezellig. Uit hoge ramen met glas in lood in geel en groen viel gedempt licht op brede ruwhouten banken en tafels. De kok zocht zich een plekje bij het knapperend haardvuur en warmde zijn handen. Fladder nam tegenover hem plaats. Toen een struise jonge vrouw vragend op hen toeliep, bestelde hij twee bollekes. Hoe lang wil je nog blijven rondlopen? vroeg hij daarna aan de kok. De grijze speurder schoof de mouw van zijn colbert iets terug en keek op zijn horloge. Het is nog geen twaalf uur, sprak hij rustig. Tijd genoeg. We gaan eerst op bezoek bij Freddy en dan laten we ons met een taxi naar Brascaat rijden. De jonge struikse vrouw kwam weer naar de bij en serveerde donker bier in twee bolle glazen op een hoge poot. Aan de voet plaatste ze schaaltjes met goudbruine pinda's. Hollanders? vroeg ze een tikkeltje argwanend. De kok knikte en wees met een verontschuldigend gebaar naar zijn wachtend glas. Eentje? Om te proeven, om er intens van te genieten. Het is midden in de week en een matig mens is zijn bolleken waard. Het klonk als een pleidooi. De jonge vrouw lachte. Fledder nam een notitie uit de borstzak van zijn colbert en keek naar haar op. We zijn in Antwerpen niet zo erg goed bekend, sprak hij vriendelijk. De Willem-Elschotstraat, is die ver vandaan? De jonge vrouw schudde haar hoofd. Allee, de Willem-Elschotstraat is Paul bij. Ze duimde over haar schouder. Het is maar een kleine straat. Bij wie moet ik zijn? Fledder raadpleegde zijn notitie. Freddy, uh, Freddy van Ulvenhout. Over het gezicht van de jonge vrouw gleed een glans van vertedering. Freddy, herhaalde zij, die invalide jongen. De kok keek verrast omhoog. Invalide? De jonge vrouw knikte. Hij rijdt in een rolstoel. Waarom? Het gezicht van de jonge vrouw versomberde. Freddy leidt aan een mes, multiple sclerose.